Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld op een keer in Zweden, waar die bossen altijd zingen, woonde daar niet lang geleden, nog een echt paar Björn en Inge, heel gelukkig en tevreden. saampjes met hun eigen sauna en een Volvo voor de deur, en een rendier in de tuin en overal in denigeur. En ze zaten op Ikea en ze aten knekkenbreud, of omgekeerd als dat zo uitkwam, en gingen van verveling deut.